7 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Mitsubishi niet verder met netcar, schrijven Japanse kranten. Nog geen datum voor tocht. Rijonhoofden woensdag weer bij elkaar. En NS waarschuwt voor lange reistijden. Mitsubishi gaat de fabriek van Netcar in het Limburgse Born verkopen. Dat schrijven Japanse kranten op basis van anonieme bronnen binnen het bedrijf. Volgens hen wordt de productie van Mitsubishi Colt in Born volgend jaar beëindigd. Mitsubishi zou geen toekomst meer zien in Europa... en zich willen richten op opkomende markten. Zou het eerste Japanse autoconcern worden dat zich uit Europa terugtrekt. Bij Netcar werken 1500 mensen. Directeur Govaerts zal het personeel vanochtend duidelijkheid geven. De vereniging de Friese Elfsteden geeft vanochtend om half tien een persconferentie. Gisteravond waren de rajonhoofden voor het eerst in vijftien jaar bij elkaar voor verkennend overleg. Ze maken nog geen datum voor een eventuele toch bekend. Het ijs moet over de hele route vijftien centimeter dik zijn, maar dat wordt nog nergens gehaald. Op veel plaatsen ligt mooi ijs, maar er zijn nog veel wakken en op sommige gedeeltes kan nog helemaal niet worden geschaatst.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 Vrijdag en zaterdag was het chaos op het spoor. De NS schrijft in een persbericht dat de eigen medewerkers is gevraagd... buiten de spits te reizen om plaats te maken voor de klanten. De ANWB verwacht vanochtend op de weg geen grote problemen. Wel waarschuwt de ANWB dat het vooral op lokale wegen glad kan zijn. In de Pakistanse stad Lahore is een fabrieksgebouw ingestort na een gasexplosie. Tientallen mensen liggen onder het puin. Hulpdiensten proberen met graafmachines bij de ingestorte fabriek te komen. Doordat de straten nauw zijn, is dat erg lastig. In het complex van drie verdiepingen werden farmaceutische producten gemaakt. Het is nog onzeker of de Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen kan meedoen aan de presidentsverkiezingen. Ze wil het in april opnemen tegen president Sarkozy en de socialiste Hollande. Daarvoor moet ze 500 handtekeningen verzamelen van burgemeesters, parlementsleden en gemeenteraadsleden in minimaal 30 departementen. Maar dat lukt nog niet, ze komt er nog 150 tekort. Le Pen zegt dat ze wordt tegengewerkt door Sarkozy en Hollande. Die hebben volgens haar de functionarissen van hun partij opdracht gegeven niet te tekenen. Ze heeft hem wel nodig, omdat haar eigen partij niet genoeg functionarissen heeft. Le Pen is naar het constitutioneel hof gestapt om de regel aan te vechten. In het noordoosten van Australië is de bevolking van het dorp St. George geëvacueerd. Alle 3800 inwoners moesten vertrekken voor het water van de rivier de Ballon. Een kind van 18 maanden is verdronken. In de noordoostelijke staat Queensland zijn door zware regenval veel rivieren gezwollen en deels buiten hun oevers getreden. Vorig jaar werd Queensland getroffen door de zwaarste overstromingen in tientallen jaren. Er kwamen toen 30 mensen om het leven.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 Op een industrieterrein in Ede is waarschijnlijk door de vorst... een gat geslagen in een leiding van waterbedrijf Vitens. Drie tunnels zijn onder water gelopen. Wegen in de buurt zijn afgesloten. Vitens waarschuwt dat huishoudens te maken kunnen krijgen... met verminderde waterdruk en bruin water. Het bedrijf hoopt de leiding rond 8 uur vanochtend gerepareerd te hebben. De Britse vorstin Elisabeth is vandaag 60 jaar koningin. In 1952 volgde ze haar vader, koning George VI, erop... In de verklaring bedankt Elisabeth het Britse volk voor de prachtige ondersteuning en bemoediging de afgelopen 60 jaar. En ze zegt diep ontroerd te zijn door alle post die ze vanwege haar diamanten jubileum heeft gekregen. Elisabeth viert het jubileum vandaag niet. De belangrijkste festiviteiten staan voor begin juni gepland.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 ANWB Verkeersinformatie, het is een normale maandagochtendspits. De meeste files zijn zo'n drie kilometer lang, leveren niet al te veel vertraging op. Twee vallen erop, op de A4 Den Haag richting Amsterdam, daar was een aanrijding. Tussen Leidschendam en Zoetwoudendorp nu nog vijf kilometer. En wat langer is de file op de A27 Almere-Utrecht. Tussen knopend de EMS en Beeldhoven vijf kilometer.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. De temperatuur, dikte van het ijs, weer, koffie en suckelatten. We zijn vanochtend in Friesland in afwachting van de persconferentie. Later vanochtend van de vereniging de Friese Elfsteden. Zometeen meer daarover. Eerst naar het nieuws over Netcar. Japanse autofabrikant Mitsubishi ziet geen toekomst meer in Europa. Volgens Japanse media is de sluiting van de fabriek van Netcar in het Limburgse Born aanstaande. Daar gaan We over praten met onze correspondent in Peking, Wouter Zwart. Wouter, je hebt ook zicht op de Japanse media. Wat wordt daar gezegd over Netcar? Ja, er zijn toch echt wel verschillende Japanse kranten die eraan gaan besteden. Een aantal zegt zich te baseren op een document dat Mitsubishi zelf zou hebben gepubliceerd. Uh, daaruit zou blijken dat de productiecijfers in Europa ja, dermate tegenvallen dat het voor Mitsubishi geen zin meer heeft om het bedrijf nog langer uh, door te laten gaan. Uh, de fabriek heeft, zoals ik begrijp, een capaciteit van ongeveer 100.000 auto's per jaar. He, dat is de kleine Kolk, uh, de SUV, de Outlander, als ik me niet vergis. Nou, in 2010 bijvoorbeeld uh, lag de productie nog onder de helft. Dus 47.000 geleverde auto's. Dat vindt men onder de maat. En dus wil men inderdaad eind dit jaar, uh, begin volgend jaar, de eruit trekken. Is dat het de Wouter, dat Europa eigenlijk steeds minder aantrekkelijk wordt voor Azië, voor Japan in het bijzonder? Ja, nou inderdaad, die zeggen we wel. Landen als Japan, maar ook China, dat zijn echte exportlanden. Eh, dus merk je dat zij nu leiden onder de vernoemde vraag uit, uh, uit de VS en ook Europa. Ja, een slimme fabrikant gaat dan natuurlijk zoeken naar alternatieven. Ja, en die hebben ze gevonden. Eh, het zijn de opkomende economieën waar we heel gaan investeren. Hè. Dan moet je denken aan China natuurlijk, maar ook. Brazilië, Rusland deels en vooral ook Zuid-Oost-Azië. Uh, ik begrijp niet dat Mitsubishi bijvoorbeeld flink wil gaan investeren in een fabriek in Thailand. En dat moet dan ten koste gaan van de fabriek in Europa, die in Born uh, in Nederland. Heeft dit ook nog te maken met de nationale situatie, zo ongeveer een jaar na de tsunami? Nou, je merkt dat ze in het begin heel erg zwaar geleden hebben onder die, uh, onder die uh, tsunami. Uh, de productie is bijna voor, volledig tot stilstand gekomen. De hele keten kwam eigenlijk tot stilstand. Hè. Schroefjes werden niet meer gemaakt omdat de fabrieken onder water stonden. Dus ook de motors uh, werden niet meer in elkaar gezet. Nou, inmiddels merk je dat die keten weer op orde komt. De fabrieken komen weer in de zwarte cijfers. Dus ook Mitsubishi in maakt inmiddels winst. maar Die winst wordt dus duidelijk niet gemaakt in Europa, maar in die opkomende markten. En daar wil men nu naartoe. Ja. Wouter, ik weet niet of jij daar zicht op hebt, maar volgen uh, Toyota en Honda en die andere Japanse autofabrikanten? Nou, wat ik wel weet is dat Mitsubishi al inderdaad al lange tijd twijfelt over zijn activiteiten in Europa. Er is helemaal één fabriek in de vorm van die in Born. Dat geldt niet voor, voor uh, Toyota, die zijn aanzienlijk groter. Ook Nissan is aanzienlijk groter dan Mitsubishi. Lijkt er nu zeker nog niet op dat die uh, auto's ook zullen volgen, dat die fabrikanten ook zullen volgen. Correspondent Wouter Zwart vanuit China. Het is tien minuten over negen. Wij gaan door naar de ochtendspits op het spoor. Want de NS waarschuwt na alle problemen en de chaos... van afgelopen vrijdag en zaterdag voor opnieuw een drukke ochtendspits. Vanwege de winterse omstandigheden rijden er minder trein. U heeft dat eerder gehoord vanochtend hier in het Radio 1-journaal. Wij volgen vanochtend drie treinreizigers. We beginnen met politica Ineke van Gent, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Mevrouw van Gent, goedemorgen. Goedemorgen. U vertrekt vanuit Groningen. Hoe laat? Ja, vertrek vanuit Groningen, moet u zeggen. Ik heb gisteravond toch maar besloten mijn reis wat om te gooien. Want ik zou eerst naar Amsterdam moeten, dan naar Den Haag. En dan naar Hilversum vandaag. Mm. <laughs> ik ga een uurtje later, moet ik u zeggen. En ik ga naar Den Haag. Ik moet wel overstappen. Ik heb net eventjes uh, de reisplanner bekeken. Die heeft een aangepaste dienstregeling. Dus tot Utrecht gaat het denk ik goed. Ik ga uh, nu om uh, half negen weg... Maar ik vrees dat in Utrecht, uh, ja, dan moet ik overstappen. is normaal niet zo. Uh, dus ik hoop dat het goed gaat. Hoe laat verwacht u aan te komen? Ik verwacht zo rond, uh, want ik heb wel een half uur extra reistijd. Dus dat is uh, ja dik drie uur reistijd. Ik verwacht zo rond kwart over elf, half twaalf aan te komen. Oké, okay, nou, uh, we bellen later nog even. Dat is goed, oké. Okay. gaan we naar collega bij de NOS, Arman Ar uh, Afsaroglu. Um, Arman, je gaat vanaf Rotterdam vertrekken. Heb je ook je plannen inmiddels wat aangepast? Of? Ja, ik ga een, een trein eerder nemen vanaf Rotterdam-Alexander, om kwart voor acht. En ik uh, hoop dan toch om negen uur in Hilversum te zijn. Maar ik moet overstappen op Utrecht Centraal, dus je weet nooit hoe dat gaat. Nou, Ook al overstappen op Utrecht, dat, dat is ja. wel een, het, uh, het, het probleempunt? Ja, dat is het probleempunt, want het is daar een grote chaos, al dagen. Dus ik vrees dat ik ook wat vertraging ga oplopen, maar ik heb net nog even de reisplanner bekeken. En daar staat dat het nog allemaal goed gaat. Dus misschien komt dat gewoon goed. Hmm. En... Ja. En jij ja, die reisplanner, want de NS vertelde vanochtend in de uitzending al dat ze minder treinen inzetten heeft, Is die nog wel aangepast dan op de, op de huidige situatie? Ja, die is volgens mij is die vrijdag aangepast. Dan hebben ze de helft van de Intercities in de Randstad eruit gegooid. Daarom moet ik nu ook een trein eerder pakken. En volgens die reisplanner kom ik gewoon om negen uur aan. Als ik zo meteen kwart voor acht de trein instap. Laten we het hopen. Uh, we houden contact. Catalijne okay. van Essen, um, goedemorgen. Ja, U stapt op in Apeldoorn. Hoe laat? Ja, klopt. Um, het wordt nu half negen, want mijn dienstregeling is ook weer aangepast. Dus... Half negen. En dan moet u waar naartoe? Naar Utrecht. En hoe laat hoopt u daar aan te komen? Ik hoop dat ik daar gewoon tien over negen ben. Dat hoopt u? Dat ben ik nog... ja, ah ja, ik hoop het wel. Gaat dat lukken? Ja, ik hoop het. Ik denk het. Hmm. Maar ja, je weet het nooit, hè? Nee. Uh, wij wensen u succes en wij bellen we in de loop vanochtend nog even terug met u. En we hopen dat, uh, dat u op tijd aankomt. Hou ons ja, op de echt. hoogte, mevrouw Van Eerse. Ja, is goed. Goed, dan gaan we naar um, wat we straks gaan doen. <middels> Ja, dan gaan we over Google praten, want Google wil alles van ons weten. Maar willen wij dat ook dat Google alles van ons weet? Jacob Koonstam van het College Bescherming Persoonsgegevens wil dat niet. We spreken hem zo. Verkeersinformatie dan, de situatie op de weg bij de ANWB, Jolande van der Velden. Dat valt eigenlijk helemaal niet tegen, die situatie op de weg, 56 kilometer nu. Uh, de enige file die uh, waard is om, om nog eens extra benaderd te, benoemd te worden, is die op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar was een aanrijding. Ik heb begrepen van een beller dat ze al druk bezig waren om de schadeformulieren in te vullen. Maar het geeft toch 7 kilometer tussen Leidsendam en Zoeterwouderdorp. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. De Belgische Transportvakbond, BTB, voert actie bij Avico in Steenderen. De bond is tegen het inhuren van goedkope vrachtwagenchauffeurs uit Oost-Europa. Waardoor Nederlandse en Belgische chauffeurs werkloos thuis zitten. Bovendien worden de Oost-Europese chauffeurs volgens de vakbond uitgebuit. Uh, wij gaan daarover praten. Dat doen we met Tom Peters. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. Waarom voert de Belgische Vakbond actie in Nederland? Omdat wij uh, samen actie voeren met onze Nederlandse collega's van F&B Bondgenoten. Uh, omdat wij samen betrokken zijn in een dossier van een Belgisch postbusbedrijf. Uh, een Nederlandse firma die in België een postbus heeft uh, gecreëerd om goedkope Poolse chauffeurs te kunnen inzetten. En dat bevalt u niet? Nee, wij zelf hebben dezelfde problematiek ook hier in België met heel veel Belgische bedrijven die in Slowakije een postbusfirma oprichten louter en alleen om sociale dumping te kunnen organiseren. Het bedrijf waar u zich nu op richt, Avico, heeft die de, de naam? Veel van deze Oost-Europese chauffeurs in te zetten? Uh, Avico zelf niet, maar Avico is wel een grote opdrachtgever voor een uh, transporteur, namelijk Buttertransport, die wel massaal Poolse chauffeurs inzet. En vandaar dat wij niet alleen onze pijlen richten op de transporteurs zelf, maar ook op hun opdrachtgevers. Want uh, natuurlijk zijn de opdrachtgevers die uh, het werk bezorgen aan de transporteurs uiteraard. Ja, en, uh, je kunt je ook afvragen, hè? ik kan me voorstellen dat deze mensen, uh, de Poolse chauffeurs, eigenlijk wel blij zijn met het loon dat ze krijgen. Uh, het zal gewoon zijn voor het loon dat ze in eigen land krijgen. Ja, dat is een argument natuurlijk dat altijd gebruikt wordt, maar wij kunnen toch niet accepteren dat die mensen voor hetzelfde werk te doen in hetzelfde gebied waarin ze werken eigenlijk tot een derde minder verdienen. Datzelfde als wij accepteren honderd jaar geleden dat we eigenlijk uh, mochten blij zijn, dat de kinderen mochten werken in de fabrieken, hebben we ook niet geaccepteerd en dit kunnen we ook niet accepteren. Dus onze strijd is om die mensen een beter loon en een beter bestaan te kunnen geven. Europa is ingemaakt op alle gebieden, maar niet op het sociale en het fiscale gedeelte en daar vechten wij voor, zowel in Nederland als in België en andere Europese landen. Ja, overtreden eigenlijk die transporteurs die dus die uh, lagere lonen volgens u uitbetalen, overtreden ja. die de wet? Uh, dat is een, een zeer moeilijk schemerzone waarin zij opereren, omdat uh, volgens de regels van de wet zullen zij wel de legale praktijken hanteren. Een gemaakt Europa laat nu eenmaal toe dat mensen vanuit een ander land hier komen werken. En normaal gezien zou de detachering moeten bepalen dat die mensen dan ook het loon en arbeidsvoorwaarden moeten, moeten krijgen van dit land. Maar het internationaal transport is daar nu eenmaal een uitzondering in. Maar dat belet ons niet dat wij vinden dat die mensen worden gestuurd vanuit Nederland of België. Krijgen een opdrachten van een Nederlandse of Belgische transporteur hier in, uh, in West-Europa, mm. vinden wij ook dat zij hun loon- en arbeidsvoorwaarden van hier moeten krijgen en niet via een constructie opgezet in het Oostblok om daar ja, okay. heel, uh, goedkoop te werken. Uh, wat gaat u doen bij Avico? Wij gaan gewoon. Uh, wij mikken eigenlijk een bewustmakingscampagne zowel van de mensen als van het breed publiek om eens te zeggen van waarin die mensen zich moeten uh, leven, die mensen ja. maanden van huis dus wat, wat betekent in dat dan? Is. U gaat met ze praten? Uh, wij hopen via ABCO de transporteur onder druk te zetten om uh, die mensen een volwaardig loon te kunnen betalen, want uiteindelijk AVCO maakt ook gebruik van deze goedkope Nee, mensen. dat begrijp ik allemaal hoor. Ik begrijp ook waarom u het doet, maar ik vroeg wat u gaat doen. Gaat u praten? Gaat u het werk stilleggen? Een, een ludieke actie doen, wij gaan niet het be be bedrijf... Uh, wij gaan het ADCO inderdaad informeren, informeren over welke praktijken Butter in dit geval uh, hanteert. Goed, duidelijk. Dank voor uw uh, verhaal, Tom Peters van de Belgische Transportvakbond BTB. Ja. Dank u wel. Gaan we naar Mark Robin Visser, die struint door Friesland vanochtend op zijn nieuwe snowboots. En Mark Robin, ja, nou. je, hebt, je hebt er gewoon één te pakken, hè? Ik heb er één te pakken, Marcel. Ja, het heeft eventjes wat moeite gekost, maar het is me dan toch gelukt. Het is mijn eerste rajonhoofd van dit seizoen. En hij heet meneer Kelderhuis. Goedendag. Goedemorgen. En u heeft ook al van die goede boots aan. Ja, hoor. Laat ze we... eens horen. Ja, helemaal goed. Dat is het geluid, hè? Zo klinkt min 15, hè? De thermometer in mijn auto gaf zojuist min 15 graden aan in daar worden wij zo blij van, hè? U glumt helemaal. Ja, ja, ja zeker. <tie> Hoe was het nou gisteravond? Leuk, leuk. Ja. Ik, ben, uh, ik ben nu, uh, ik even geloof zes jaar Rayonhoofd. En uh, het was voor mij de eerste keer dat ze dus uh, bij elkaar kwamen... vanwege ja. echt het gebeuren of het aanstaande gebeuren. En dat is heel bijzonder. Wij zijn in Hinderlopen, Zullen we het ijs op gaan? Ik, ik ben het ijs nog niet op geweest, u wel natuurlijk. Ja, ja, ik, oh, ik, ik, ik, ik woon hier... We ja. uh, de, de laatste drie, vier dagen hier op het IJsselmeer alleen maar wedstrijden gehad. Er liggen en... ook al mooie klunmatten hier. Ja, we lopen hier door, uh, door een rietkraag heen. Ja, en die hebben een beetje geweld aan moeten oh, doen. het riet. Ja, Ja. Het is ook een hele mooie ochtend hier in Hinderloop. We zien een uh, oranje-geel streepje daarachter boven de horizon. Dat betekent dat de dag zo'n beetje gaat beginnen. En je hoort het, hè? Het is allemaal stijf bevroren... En zeg, u bent ook nog de plaatselijke ijsman uh, hier, hè? Ja, ja nou, ik ben uh, voorzitter van de plaatselijke ijsklub. Ja, in Friesland heeft haast iedere uh, plaats, dorp en stadje... zijn eigen ijsvereniging. En die worden allemaal heel actief als, er, uh, als de omstandigheden er zijn. En, uh... Het is te zien, er staan hier ook al bankjes, waar mensen een kunnen onderbinden. Ja. En ja. hier is de baan. Hier hoe, is, hoe is dit ijs? Hoe is de kwaliteit van dit ijs? Om te dromen. Overigens, bijna in heel Friesland het ijs dat er ligt is van een super kwaliteit. Nou hebben we vanmorgen al mijn collega Joris van de Kerkhof gehoord. Die heeft gisteravond bij jullie buiten gestaan... en op zijn tenen door de lamellen bij jullie naar binnen zitten gluren. Maar hij heeft natuurlijk ook niet kunnen horen wat jullie daar besproken hebben. Kunt u een puntje van het ijs oplichten? Oh, ik kan, ik kan u wel wat vertellen over mijn herenjongen. want daar heb ik wel wat verschil. Heel graag. En, en, en, en we hebben natuurlijk afgesproken dat onze voorzitter om half tien... die gaat het echt niet zo algeheel even aan al nu vertellen. Maar ja. hier in, in Hinderlopen hebben we een, uh, een situatie die uh, nou, heel goed lijkt. Uh, maar nogmaals, hinderlopen is maar zo'n zo klein stukje van die Astridentocht. En uh, ik wil u wel verklappen dat, uh, dat wij dus een van de betere zijn. Nou, ja. nou, maar kan u de rest wel een beetje invullen... Dan ben ik in ieder geval vanochtend aan het goede adres. Ja, ja, ja, ja, ik hoop het. De bedoeling is 15 centimeter over de hele route, hè? Ja, de, dat, is, uh, dat is wel ongeveer uh, de dikte die we aan moeten houden, ja. Ja, ja. Dit ziet er in ieder geval prachtig uit. Mogen we even op de baan ook... Uh, ja, je hoort het natuurlijk niet, maar spekglad. Ja, spekglad. Uh, midden op het IJsselmeer. Ja, midden op het IJsselmeer. Aan de rand van het IJsselmeer. Een 7 uh, ja, meter brede baan waar wij vandaag de Friese kampioenschappen marathon gaan organiseren. De, om half elf hebben we de veteranen, om half 1 de dames... en om half drie dan komen de grote Friese krijgs. En zo neemt de schaatskoorts hier in Friesland langzamerhand toe... Uh, ja, zeker, zeker. Nou, we ja. hebben natuurlijk nu wel een klusje. Kijk, hier zijn wij klaar. Hè? Op het IJsselmeer hebben wij onze baan. Nou, die, die, als die hier door ligt, dan, dan is het ja. probleem klaar. Dan hoef je alleen af en toe met de machine erover. Ja. En nu moeten we helemaal dat grote binnenwater in heel Friesland... Daar ligt eigenlijk allemaal die sneeuwlaag van 10 centimeter... Er moet nog minder. wat gebeuren. En die zit een beetje vastgevroren. Ja. En die zit op plekken uh, waar je soms niet meer kunt zien... hé, hey, hier lag toch vier dagen geleden nog een wak. Uh, we krijgen nog heel veel werk. Er komt nog heel wat bij kijken. Ja, zeker. Ja, absoluut. Maar het zit echt in de lucht. Ik voel het hier nu ik in Friesland ben. We hebben in ieder geval een week uh, hele goede, goede weerberichten. En uh, koning Tialf moet verder zijn werk doen. En uh, we zullen hem een beetje helpen met schuiven en zo. Goed zo. En... Uh, en, en, uh, en uh, we zijn allemaal in ieder geval heel enthousiast. Juist. Ja. En ik ben blij dat ik mijn snowboots bij me heb. Ja. Ja. Die kunnen wij hier wel gebruiken. Mark Robin. Ja, Marcel. Moeten wij nou reserveren voor volgende week of zondagnacht, zeg maar? Ja, Dan Maandagochtend ja, ja, ja, ja. zo. Ja, Kun je ja, dat ja, nog eens vragen? Ja, ja, ja. De ogen zijn natuurlijk toch wel gericht op het komende weekend eigenlijk, hè? Ja. Ja, als je even de agenda openslaat en naar het weerbericht van Gerrit Hiemstra kijkt. Ja. Dat, dat kan ik me voorstellen, omdat wij hier dit weekend, komende zaterdag... op de plek waar u nu staat, ja. uh, Arslee-wedstrijden oh. hebben voor 30 uh, Friese paarden. Nee, dat, dat dan is... in ieder geval, Marcel, je ah. hoort het. Er is in ieder geval iets te doen. Dan <laughs> uh... <We> komen we daarvoor. <laughs> ja. Nou, goed. En wij hopen toch wel iets meer ophelderingen, Mark Robin. Nou, succes met ja, de, de, de snowboots. Ja, dat horen we. Heel goed. Ja. Tot later. Tot later. Het is acht minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan eens even de kou loslaten en naar iets anders. Uh, internetters kunnen er bijna niet omheen. Gigant Google komt per 1 maart met een uh, nieuw privacybeleid. En daar worden internetters voortdurend bij diensten van Google op gewezen. De Europese privacybaakhonden zijn bezorgd vanwege dat nieuwe beleid van Google. En hebben het bedrijf inmiddels om uitstel gevraagd. Maar ja, Google heeft al laten weten daar niet op in te gaan. We praten erover met Jacob Koonstam van het College Bescherming Persoonsgegevens. En meneer Koonstam, u heeft namens de Europese organisatie Google om uitstel gevraagd. Waarom? Als zo'n grote marktleider uh, het privacybeleid verandert, dan vonden wij, vinden wij dat het logisch is dat we daar even naar kunnen kijken. En dat we het een beetje kunnen, nou ja, van alle kanten tegen het licht kunnen houden... om te zien of het in lijn is met datgene wat in Europa als privacywetgeving geldt. En hebben daarom een uitstel gevraagd. U heeft het natuurlijk wel uh, kunnen bekijken. Oh, meneer Koonsam, kunt u het ons uitleggen... Wat, wat het inhoudt, die veranderingen bij Google? Nou, de, de essentie is dat anders dan voorheen... alle gegevens die Google... Um, die via diensten en producten van Google lopen... zoals via de Gmail, YouTube, Google Maps, Google Apps... Android, Google Plus, dat die... Dat die per 1 maart aan elkaar gekoppeld zullen gaan worden om, zoals Google zegt, effectiever mensen te kunnen bedienen. Um, waarbij het niet eens helemaal zeker weten is, maar dat zullen we echt nader moeten bekijken. Ja. Of je kunt zeggen dat je daar geen zin in hebt. Dat heet opt-out in, uh, in het jargon. Dat je kunt zeggen, ja maar ik wil niet dat Google van mij zo'n soort profiel maakt op basis van alle gegevens die ik Ja, daar zit Google natuurlijk niet op te wachten. Voor Google is uh, de internetgebruiker het kapitaal, uh, het product waarmee ja, geld kan worden verdiend. Zoekmachines leveren uh, en alles wat eraan hangt enorm. Hoeveelheid persoonsgegevens op. Is, is dat ook waar u zich zorgen over maakt? Bijvoorbeeld, ja, um, niet, niet zozeer dat Google geld verdient. Dat, moet, uh, dat, dat is, uh, daar gaan wij niet over. Maar wel dat het gebeurt met gegevens van miljoenen en miljoenen Europeanen en ook daarbuiten in Dat vindt u onvoldoende gewaarborgd? Of wat anders, u weet dat gewoonweg niet op dit moment. we weten dat gewoon niet en willen dat onderzoek. Meneer Koonstam, is dat, is dat dan niet wat laat? Want Google heeft de regels klaar en heeft aangekondigd dat ze ze af gaan kondigen. En dan komt u nog met bezwaren. Ja, maar Google heeft het ook pas heel laat, nou uh, uh, ja, laat, maar in ieder geval aangekondigd. Uh, en het, uh, net een paar dagen daarvoor. En toen zijn we in het, uh, in het een aantal individuele... Uh, Dataprotectieautoriteiten, wij zelf ook hadden al aangekondigd dat we het gingen onderzoeken. En waren ook al bezig, maar we vonden het veel verstandiger om het gezamenlijk te doen. En de Fransen waren bereid om daar in de komende tijd echt heel veel energie en aandacht aan te besteden. Duurt het allemaal niet een beetje lang? Dat is in ieder geval het gevoel dat Google heeft. Uh, uh, ze hebben namelijk, zeggen ze eerder aan de leden van Europese Privacy Waakhonden al hun beleid gepresenteerd. Toen waren er geen bezwaren. Klopt dat eigenlijk? Um, dat is typisch de, de, de, de truc van, van een bedrijf dat zich een beetje in het nauwgezet voelt. Het zal best zo zijn dat één of twee of misschien drie van de collega's eerder dat Google benaderd is met de mededeling. We gaan het veranderen, maar daarmee is nog niet gezegd dat er daadwerkelijk onderzoek is gedaan. U moet zich voorstellen, wij zouden in sommige landen hoge boetes kunnen opleggen. In Nederland zouden we last onder dwangsom kunnen opleggen. Dat wil zeggen, u, mag, u, moet, u moet dit wijzigen bij gebreken waarvan u heel veel geld krijgt. Dat betekent dat we volgens de wetten die daarvoor staan, gelukkig in de rechtsstaat, heel zorgvuldig met hoor en wederhoor en bewijs, bewijs dat in rechten houdt. Aan, aan de gang moeten gaan. En natuurlijk is het voor een journalist zo... die stelt de vraag aan Google en bepaalt van... nou, we vinden dit raar en wat, wat doet u nou? Maar als autoriteit moeten we hier... ik zou maar zeggen, in, in vergelijking met uw vorige item... niet over één nacht ijs gaan. <lacht> en, en nee, meneer meneer Koonstam, <lacht> maar het klinkt een beetje alsof Google zegt... we hebben helemaal geen zin aan overleg en zeker niet met Europese instanties. Is dat ook uw indruk? <lacht> nou, anders dan bij eerdere gelegenheden... was. De dag nadat ik die brief namens mijn 27 collega's... per mail had verstuurd... Ja. had ik al een prachtig antwoord. althans prachtig, een ja. lang antwoord... Waar, waar ik niks uit af kan leiden... behalve dat ze vervolgens wel... zei dat ze gewoon een gang zou gaan. En het ja. effect daarvan is dat wij... één, gewoon dat onderzoek... correct zullen uitvoeren. En twee, als Google vervolgens blijkt... inderdaad... Uh, in, in strijd met Europese wet- en regelgeving... te handelen, ja, dan zal... De boete er navenant naar zijn. Want op het moment dat je gebaarschuwd bent. en toch doorgaat. Ja. en als dan zou blijken. ik zeg niet dat dat zo is. maar als dan zou blijken. dat er sprake is van een overtreding. Ja, dan, dan, dan kunnen we natuurlijk ook wel. Um, uh, krachtiger financiële tanden laten zien. dan we anders zouden hebben gedaan. Daar bent u waakhond voor, meneer Konstam. Ha hartelijk dank voor uw uitleg, Jacob ja, Konstam. van het college Bescherming Persoonsgegevens. en ook de Europese Privacy Waakhonden Vereniging. Hè, 12? Ja, en alleen bij een cv-ketel van NeFit? Geen 2, geen 5, geen 7, geen 10, maar 12 jaar garantie. Helemaal gratis en voor niks. Tijdelijk gratis 12 jaar garantie op alle onderdelen van de topline HR-ketel van NeFit. Vraag het uw nefit dealer of kijk op nevit.nl. NeFit houdt Nederland warm.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 Mitsubishi weg uit Nederland. En nog geen datum voor Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Mitsubishi beëindigt volgend jaar de productie in Born. Het Japanse bedrijf zou geen toekomst meer zien in Europa. En ze willen richten op de opkomende markten. Het zou het eerste Japanse autoconcern worden dat zich uit Europa terugtrekt. Bij Netcar in Born werken 1500 mensen. En die willen vooral duidelijkheid. We zijn al gewoon zat. Om, om, we hebben al vier keer een uitstel gehad. Ze willen geen uitstel meer. Ze willen nog gewoon...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 In het American Football hebben de New York Giants de Super Bowl gewonnen. De Giants versloegen in de finale de New England Patriots <coughs> pardon, met 21-17. Super Bowl draait behalve om American Football ook om reclameblokken. Dat waren er dit keer 30. En het optreden in de rust, dat was Madonna. En heel veel eten: Lots, and lots of fried foods. A lot of things that you can eat with your fingers so that you can still watch the game but still be eating. And you're not going to feel guilty about it. No. right? It's kind of like a holiday. Like It is. It's an excuse to eat bad food and drink and not feel bad about it, I guess. <laughs> En in Berkel Rode Reis bij Rotterdam is een vrouw opgepakt omdat ze haar dochtertje van vier mishandelde in de tram. Die tram werd stilgezet bij station Berkel nadat inzittenden de politie hadden gebeld. Volgens de politie werd het kind geschopt en geslagen. En vandaag wordt bekeken of jeugdzorg moet worden ingeschakeld. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In een groot deel van het land komen op dit moment wolkenvelden voor en het is overal droog.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 Het blijft overdag zo'n 5 graden vriezen. En met een aantrekkende wind voelt het een stuk kouder aan dan vandaag. Aan WB Verkeersinformatie. Het is een normale maandagochtendspits. In totaal nu 107 kilometer file. De meeste vertraging zit trouwens rondom Utrecht. Een paar dingen vallen op. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Nederweert en Kelpen-Oler 4 kilometer. Dat is een aanrijding. De nasleep van een aanrijding op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen dan en Hoogmade 9 kilometer... Het is langzaam rijden op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug over 10 kilometer. En ook een aanredding op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Hagenstein en Knopen Everdingen 2 kilometer. Bij Everdingen is de linker dicht.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 9 minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal op ons geheel vernieuwde website. NOS.nl leest u veel over de problemen op en rond het spoor van afgelopen weekend. Ja, sneeuw, strenge vorst, treinvertragingen, chaos en veel gemopper. Wat ontbreekt er nog in deze reeks? Inderdaad, een spoeddebat over het spoor. Aangevraagd door hevig verontwaardigde Kamerleden. Nou, Wees gerust, debat, dat debat komt er toch, Jos Vullings? Ja, zeker. Ja, gaat komen hoor, dat debat. Ja. En gaat dat inhoudelijk wat brengen? Nou, inhoudelijk gaat het, zeker wat, gaat het zeker wat brengen. Het wordt nou, vast een prachtig debat. Ik, ik voorzie een soort uh, theaterstuk met uh, grootste acteerprestaties. Hoe heeft dit in hemelsnaam kunnen gebeuren? Ja. Dit mag natuurlijk niet weer gebeuren. Ja, een beetje politiek. Den Haag waarschuwt de NS en ProRail voor de laatste keer. Het is altijd leuk om er verslag van te doen. Maar of het helpt, helpt? Ik weet het niet hoor. Zeg, uh, proef ik daar een <coughs> Oh, begin, begin het op te vallen. Ja, nee, uh, het is natuurlijk allemaal heel vervelend wat er gebeurt op het spoor. Maar ja, de Tweede Kamer gaat er niet over. En de minister eigenlijk maar een heel klein beetje. Want uh, ja, uh, hoewel de NS uh, 100% in handen is van de overheid... is het in de jaren 90 verzelfstandigd. En dat houdt in dat er gewoon een directie zit. En die directie is de baas. Dan heb je nog een raad van, com uh, van commissarissen. Die houden toezicht. En eens in de zoveel jaar worden er prestatieafspraken gemaakt met Den Haag... Kijk, en op dat moment hebben de minister en de Tweede Kamer invloed. Maar ja, nu dus niet. Dus dit debat wordt toch een beetje een vergadering van de rajonhoofden in, in de zomer. Hartstikke leuk. Maar... Ja, niet zo nuttig. En uh, de andere kant misschien ik nu een beetje door-emissionisme. Het is natuurlijk wel zo dat, dat bedrijven als NS en ProRail... natuurlijk wel gevoelig zijn voor, voor politieke en maatschappelijke druk. Dus in die zin kan het, kan het zin hebben. Maar ze hebben er eigenlijk niet te veel over te zeggen. Ja. De minister een beetje, hoor ik je zeggen, Joost. Minister Schultz van Infrastructuur wil deskundigheid uit Zwitserland halen. Om eens te kijken naar ons systeem. Onze wisselt, twijfelt, kennis... Dus, kennelijk aan de kennis en de kunde van NSM ProRail. Is dat nou een heel sterk optreden? Nou, ik was er niet zo heel erg van onder, de, van onder de indruk. Ik zie het meer als de politieke vlucht naar voren. Om toch zeggen, het mopperende volk en de mopperende kamerleden uh, het signaal te geven. Kijk, ik zit er bovenop. Ik heb, ja, volgens mij werken er bij de NS heel veel mensen. En ook best wel veel slimme mensen. Dus ja, ik weet niet hoe jij erover denkt. Maar volgens mij hebben ze best wel eens met Zwitserland gebeld. Of zijn ze er wezen kijken. <lacht> ik zou het uh, ik doen. Zo het vermoed... Ja, ik heb bijvoorbeeld zelf gisteren eens even met, met Genève gebeld. En Toen kreeg ik te horen nou, er is ongeveer net zoveel sneeuw gevallen uh, als in Nederland. En het was er ook net zo koud als in Nederland. En wat denk je? Ja, ook daar treinvertragingen. Dus of die Zwitsers nou echt zo goed zijn, dat weet ik niet. Het enige waar ik wel hoop dat die Zwitsers dan heel goed in zijn... is dan communiceren met de reiziger, want dat was natuurlijk dramatisch. Dus wie weet is er op dat vlak nog wel wat te leren... maar op het gebied van bevroren wissels heb ik niet zulke hoge verwachtingen. Mm. Zeg, uit Zwitserland komen ook berichten dat het daar wel is waar wat beter gaat... maar dat het ja, dan niet een kwestie is van wat toverwerk... maar gewoon weg van geld. Dat je extra moet investeren, wil je dit soort problemen voorkomen. En dat geld, dat is er niet, hè? Nee, in Nederland is het niet... Aan de andere kant, dat zou dan ook gewoon de, de NS of ProRail uh, moeten doen... Uh, en het is natuurlijk zo, wij, wij hebben gewoon heel, heel veel rails in Nederland liggen. Veel meer dan, ook verhoudingsgewijs, dan andere landen. Dus wij hebben veel meer wissels, rijden veel meer treinen. Dus bij ons is het netwerk ook gewoon domweg gevoeliger dan in andere landen. Goed, Jans Vullings, dankjewel. Gaan we naar de sports. Tom van het Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Over schaatsen willen we horen. Over schaatsen, Tom. En ja, iets over hockey? ja, ja dat, gaat, dat gaat er allemaal aankomen. Ja, half tien persconferentie, er komt uh, genoeg aan. NK op natuurreis aanstaande woensdag, uh, kortom, je gaat verwend worden, Marcel. Nou, vooruit dat hockey dan maar. Want het was niet onbelangrijk wat de Nederlandse hockeydames deden. Nee, uiteindelijk haalden ze een bronzen medaille dit weekend. En ja, is bronzen nou goed? Natuurlijk is bronzen een prima medaille. Maar Nederland had toch wel wat problemen op deze Champions Trophy. Leidde tot een minuut voor tijd in de halve finale tegen Argentinië. Toen ging het daar alsnog mis ook met de shoot -out. En eh, vannacht 5-2 voor tegen Duitsland, werd nog weer 5-4 en kon zelfs nog bijna gelijk worden in de laatste minuut. Kortom, eh, Nederland heeft iets om aan te werken de komende zes maanden richting de Olympische Spelen. Ze hoeven niet heel erg geschrokken te zijn. De offensieve kracht van Nederland is nog kaarsrecht het sterkste van de wereld. Maar de defensieve kracht, het weggeven van de doelpunten en de corners, dat is toch echt een probleem. Daar stonden vroeger wat grotere namen in de defensie. Daar moet heel hard aan gewerkt worden. Als Nederland dat op orde krijgt, dan is het natuurlijk gewoon weer een kandidaat voor de gouden medaille. Met Argentinië, dat zelf het toernooi won, maar in het thuisland altijd, thuis altijd heel sterk is. En Groot-Brittannië, al eerder genoemd deze week, die zich echt hebben aangediend, haalden de zilveren medaille. Ook dat wordt een grote grote concurrent in Londen. Maar de hockeysers zitten redelijk op koers. Kun je zeggen, weten waaraan ze moeten werken. En als ze dat doen, blijven ze een hele belangrijke kandidaat voor Olympisch Goud. hoor. Dan naar het voetbal. Uh, het was een beetje een, een raar weekend. PSV verspeelt belangrijke punten. Aanzet speelde niet. Ajax nou, die doet al lang niet meer mee, die club. Uh, Heerenveen en Rotterdam. Ja. Zelfs een beetje hopen. Is dat terecht? Ja, het is een bijzondere competitie. Want als je PSV gisteren zag spelen zoveel beter dan Heracles... dacht je nou het is een kwestie van tijd en die wedstrijd is gelopen. Maar voor de zoveelste keer eigenlijk dit seizoen... Uh, weigert PSV dan de wedstrijd echt af te maken. Daar zit toch echt een grote zwakte van het team. En weer werd het 1-1. Weer twee punten gespeeld. AZ en Twente in verliespunten nu weer gelijk. En Heerenveen voor de derde keer winnend in de bittere kou op vrijdagavond al. En Feyenoord werkelijk heel goed en rustig spelend in Nijmegen uit. Waar NEC toch ook sterk na de winter begonnen was. Um, ja, die staan op vijf punten nu. Mij lijkt het toch geen vijf paardenrace uh, te worden, want uh, ja, ik, ik hou het toch erg nog steeds op PSV en Twente die uiteindelijk uh, zullen de dienst zullen gaan uitmaken. Maar als je het grote aantal verliespunten ziet, ook wat PSV als koploper nu al heeft, ja, dan zou er wel eens van alles mogelijk kunnen zijn. En Ajax inderdaad, uh, niet alleen de wissels van de NS werken niet, maar de wissels van de Ajax zijn ook niet op peil, zeg maar, zou je kunnen zeggen. Maar dat is slechts een, een heel klein excuusje. Er is daar werkelijk inderdaad van alles mis en ook op het veld is het nu een, een teleurgang. Ajax staat op de zesde plaats en zal meer moeite hebben om die plek vast te houden dan dat ze nog naar boven mogen kijken. En eh, ja, met die koude komende weken, er zullen, zal een wat rommelig programma worden afgewerkt, kunnen clubs zomaar eens 1-2 wedstrijden vooruitkomen. Kortom die competitie, nog 17 rondes lang, die houdt ons voorlopig nog wel bezig. Ik hou het nog steeds op PSV en Twente, daar mag je maar aan houden. Ja, maar in Rotterdam zullen ze nu denken, ja, wij mag gaan maar. meedoen. Vier thuiswedstrijden zo'n beetje in de de komende vijf wedstrijden vertelde Koeman al, vertelde hij niet voor niks. Dat betekent dat hij dat programma bestudeerd heeft. En zelfs ook in Heerenveen, niet helemaal reëel gezien, maar negen punten na de winter in de beker gewonnen. Kortom, het Nederlands voetbal leeft als nooit tevoren. Het wordt smullen. Samen met jou, Tom van het Hek. Dank je. Ja, natuurlijk. Over dat winterse weer en die wissels, daar praten we over. Door met onderzoeker Wijnand Veneman, OV-deskundige van de Technische Universiteit in Delft. Eerste de verkeersinformatie maar, wat hoe gaat het op de weg bij de ANWB Jolande van der Velden? Daar gaat het eigenlijk best, best normaal, redelijk. 125 kilometer file, het is eigenlijk niet veel meer dan anders. Een paar dingen vallen wel op. Er is een ernstige aanrijding geweest op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... Tussen Nederweert en Kelpen-Oler is de weg nu afgesloten. Vanaf Weert-Noord staat inmiddels 4 kilometer file. Verkeer richting Maastricht kan het beste omrijden via Venlo over de A67 en de A73. Verder op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwouderijnijk nog 7 kilometer. En op de A4 verderop tussen het ringvaartaqueduct en de Schipeltonnel 7 kilometer. Wegdek is daar slecht. Daardoor is bij de Schipeltonnel de linker dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, op het spoor valt het op dit moment mee. Dat is, uh, is in ieder geval wat wij aan informatie binnenkrijgen. Laat ons even weten hoe het is op dit moment. Dat kan via onze Twitter-account NOS Radio 1. Want ja, wat is er tegengevallen hè, de afgelopen dagen? Vooral vrijdag en zaterdag. De strenge vorst en de sneeuw zorgden voor chaos op het spoor. Rampzalig, noemde ProRail het zelf. Ook vandaag geldt nog steeds een aangepaste dienstregeling. Maar dat lijkt dus tot nu toe goed te gaan. Nou, Wijnand Veneman is onderzoeker gespecialiseerd in openbaar vervoer. Dat doet hij bij de Technische Universiteit, de TU in Delft. Meneer Veneman, goedemorgen. Goedemorgen. Er is al veel gezegd over de prestaties van de NS en ProRail mm -hmm. van de afgelopen dagen. Hoe kijkt u er tegen? Nou ja, op zich vond ik de, de introductie van uw verslaggever Den Haag erg goed. Die gaf aan dat de Kamer uh, op dit moment uh, daar niet heel veel mee te doen heeft. Maar die moeten dat kennelijk toch uh, naar voren brengen, dat dat wat beter kan. En op zich is het ook wel goed wat hij ook zei, dat we een beetje de druk op NS en ProRail uh, opvoeren. Maar het probleem is misschien dat ze er straks nog in gaan geloven ook dat het allemaal helemaal anders moet. Ja, ja, moet het niet anders dan? Nou, uh, kijk, uh, het is op zich heel gek. Dat, uh, het, op de weg is het zeg maar, de, de vier slechtste prestatie ooit. En dan gaat niemand dan naar Rijkswaterstaat en zegt dat moet anders. Um, en op het spoor gaat het ook mis. Uh, daar gaat het ook mis trouwens. Het is mm. dus niet dat het daar niet misgaat. Maar dan uh, wordt er in één keer wel uh, een spoedepad aangevraagd. Dus daar waar, zit een, waar zit soort, een raar soort situatie in. Maar waar zit het verschil? Ja, kennelijk is dat, kun je, he, begint het al misschien bij de conducteur en de machinisten. Je kan direct iemand aanspreken als het op het spoor wat minder gaat. Uh, en, dat, uh, en dat kan op de weg niet. Je kan moeilijk naar de, de Shellstation gaan en zeggen... jongens, uh, doe eens wat beter hier. Dat doen we op het spoor wel. Dus we kunnen iemand zien, aanspreken... en, en dat zet zich uiteindelijk door tot de minister, denk ik. En daar willen we dan ook uh, dat de boel beter wordt. Maar meneer Feyneman, naar de wezenlijke problemen. Want uh, waarom uh, loopt het zo in het honderd bij een beetje sneeuw en ijs? Want... Het is niet heel verrassend dat dat in de winter wel eens gebeurt. Nee, dat is interessant. Ook een van de dingen die uw vlaggever al zei. Op het, uh, we hebben een, een heel uh, dicht verknoopt spoor in de Randstad. Als er dan een groot blok ijs van een trein afvalt op een wissel. En die wissel ligt eruit, dan gaan er zo twee, drie, vier treinen staan daarachter voor die wissel te wachten, en dan gaan de dingen heel erg goed mis. Um, op Groningen Zwolle waren geen enkel, was geen enkel probleem. Nou, die verknooptheid in de Randstad, dat is waar het toch dan misgaat. Maar u zegt dus, bij, bij zo'n druk net, bij zo'n druk bezet net, is dat ja. onvermijdelijk bij nou, dit ja. soort extreme omstandigheden? Niks is onvermijdelijk. Uh, als je uh, heel veel geld erin wil gaan pompen uh, en zeggen van hé, hey, dit mag nooit meer gebeuren. Hè, 365 of zelfs 66 dagen per jaar moet dat helemaal uh, uh, uh, op orde zijn. Dat kan. Je kan zoveel geld erin pompen dat dat zoveel beter wordt. Maar als belastingbetaler zeg ik, dan, nou, dat moet je misschien niet willen. Dus dan moet je aan de andere kant gaan kijken van. Uh, oké, okay, dan moeten we het af en toe accepteren dat het wat minder gaat. Nee. Um, en uh, ja, dat is dan heel vervelend op dat moment. Maar uh, dat is de consequentie van het feit dat je daar iets minder belastinggeld in pompt. Ja, nou, dat, dat hoorde ik ook. Een las ik van een, een ingenieur uit Zwitserland die aangaf... Het is, het is geen sprake van toverwerk waarom het hier uh, wat beter gaat. Het heeft natuurlijk ook te maken inderdaad, met dat drukbezette netwerk in Nederland. Ja. Maar hij zegt, het is een kwestie van geld. En het reizen ja. per spoor is in Zwitserland ook duur. Maar veel. u zegt dus ook, veel duurder. dat is de keuze die, we, die, we die nu eigenlijk voor ons ligt. Veel meer ja. betalen voor je kaartje... of anders ja, op Utrecht CS vastkomen te zitten. Nou, of je kaartje of belastinggeld, Een van de twee, ergens moet het vandaan komen. Uh, en ja, uh, dat is dan de afweging... die we ja, maar even dan het verschil, hè? want treinen in Rusland, Canada en Noorwegen rijden wel gewoon door. In Duitsland trouwens hebben ze dezelfde problemen als hier zo ongeveer. Ja. Waarom kan het daar wel? Is het gewoon een minder belast netwerk? Of is dat heel duur uitgerust met overal verwarming? Uh, voor een deel, in sommige landen leggen overal verwarming aan. Uh, dat doen wij niet. Uh, uh, we, in sommige landen laten hem ook altijd aanstaan. Dat doen wij niet. Maar, vindt u dat terecht als dat wij dat niet doen omdat het te weinig voorkomt? Nou ja, bijvoorbeeld een van de dingen waarom wij openbaar vervoer doen... is bijvoorbeeld voor het milieu. Nou, moet u zich voorstellen dat wij alle wissels de, uh, altijd maar aan het verwarmen zijn. Uh, dat is niet zo goed voor het milieu. Dus ja. daar zitten alle ingewikkelde afwegingen in... die ProRail en NS op een bepaalde manier maken. Uh, milieu overwegende, geld overwegende, en dan, dan komt dit eruit. Ja, en daar heb Tegelijkertijd... ik ook nog wat voor. Hè? Want even eventjes nog naar een punt daarvoor. Want uh, er is een eeuwig twistpunt tussen de NS en ProRail. Dat gaat over het aantal wissels in Nederland. Er zijn er 5500 ja. in totaal. ProRail zegt dat mag wat minder. De NS geeft aan, wij willen flexibel kunnen zijn zijn. Ja. Zouden we niet met veel minder wissels moeten in Nederland zodat we ook minder problemen krijgen en minder nou, knelpunten? Voor die winterse dagen is dat een heel goed idee. He, dan is het, eh, nogmaals wat ik zei, tussen Zwolle en Groningen... daar rijden de treinen aardig door. Er zit ergens bij Meppel nog een wisseltje... maar verder kun je daar lekker doorkarren. Mm -hmm. uh, dus dat levert inderdaad een veel robuuster spoor op. ProRail is daar ook mee bezig. Die had gewoon uh, continu uh, wissels uit het spoor. Die staat druk mee bezig om die weg in te zetten. Op een zomerse dag, als het dan wat minder gaat... en je wil uh, om een stilstaande trein heen rijden... Uh, die om een hele andere reden uh, kapot is gegaan... dan heb je wissels nodig. Yep. Uh, dus dat is weer de afwezing... We Willen we in de winter dat het goed gaat of willen we die flexibiliteit? En dat is waar uh, ProRNS over aan het steggelen zijn. Interessant. We gaan nu vast vaker spreken. Wijnand Veneman, onderzoeker gespecialiseerd uh, in openbaar vervoer bij de TU Delft. Dank u. Ach, gaan we om zeven minuten voor, acht nog even naar onze eigen Rionhoofd in Friesland. Mark Robin, hoe ligt het erbij? Nou, Marcel... Laten we gewoon eventjes proberen de dingen op een rijtje te zetten. Ik ben nu in Hinderlopen, Het rayon Hinderlopen, daar kunnen we van zeggen, dat weet ik zeker... dat het ijs hier heel erg goed is. De kwaliteit is heel erg goed. Op de meeste plaatsen ook heel erg dik. Um, in vergelijking met de andere rayons van de Elfstedentocht... is hinderlopen waarschijnlijk de beste. Of in ieder geval in de top drie. Als je dan bedenkt dat er hier in Hinderlopen dit weekend nog iemand door het ijs is gezakt... Ho dan weet je hoe we ervoor staan. We zijn er echt nog lang niet, heb ik hiervan ingewijden gehoord. De kwaliteit is goed, de vorsttemperaturen zijn goed... maar die Elfstedentocht echt ligt nog heel ver weg. Het heeft nog wat tijd nodig. Kunnen we dat concluderen alvast wel? Ja, het heeft echt tijd nodig en het ziet er ook wel goed uit. De temperaturen voor de komende nachten zijn goed laag... maar nogmaals, we zijn er echt nog lang niet. Helaas, nee, ja, we moeten geduld je, oefenen. Waar ga jij nu naartoe? Uh, ik ga nu maar naar, uh, uh, naar Leeuwarden, maar als eerst ga ik hier in Hinderlopen nog even in het plaatselijke schaatsmuseum kijken. Ah. Het museum van uh, Gauke Bootsma... Hij is assistent Rayonhoofd, dus hij heeft ook uh, wat in het ijs te brokkelen, zullen we maar zeggen. <laughs> en daarna denk ik, Marcel, uh, ga ik maar naar Leeuwarden, waar die persconferentie uh, ja, op stapel staat. Ja, die gaan we volgen. Ja? Natuurlijk. Ook al half tien op Radio 1. En tot die tijd hoort u nog heel vaak vanuit Friesland. Marco in Vissen. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Goejoen, welkom bij deze extra uitsturing van Omroep Friesland op 9 4 februari. Ja, omroep Friesland kwam gisteravond al met een extra nieuwsuitzending... omdat de rayonhoofden bij elkaar kwamen. Maar ook de Friese omroep weet niet of er al een datum is voor de Elfstedentocht. Topschaatsers Bob de Jong en Joris Bergsma... verkenden alvast het parcours van de tocht der tochten. Gezicht ingesmeerd met vaseline, extra kolletje om de nek tegen de wind. Het ijs ligt er goed bij, zegt Bergsma in NRC Next. Toch hebben ze wel wat windwakker gezien. En ook zijn scheuren lastig te zien door de sneeuw die erop ligt. Beide schaatsers doen zeker mee. Alle andere wedstrijden moeten daarvoor wijken. Mark. Tuitert en Erben Wennemars gaan vandaag vast trainen op natuurijs, zoals op te maken uit hun tweets. Tuitert twittert naar Wennemars. Morgenochtend staat de koffie klaar en gaan we op pad. Nu naar bed, goed uitrusten. Wennemars twittert, ben alvast de reglementen aan het bestuderen. Eh, hashtag Elfstedentocht. En die persconferentie van de Verenigde Friese Elfsteden is natuurlijk te volgen. Vanaf half tien op Nederland 1, Journaal 24 natuurlijk hier op Radio 1. Dan naar ander nieuws over de kou. ProRail zetten veel te weinig monteurs in. Dat is de kop van de Telegraaf. Vrijdag en zaterdag stranden duizenden reizigers... omdat het spoor te lijden had onder de kou. Een monteur zegt in de krant dat de ploegen onderbezet waren. Een andere techneut laat weten dat ze 14 uur na 14 uur werken in de kou... er de brui aan gaven zonder te worden afgelost. De SP zegt in spits dat de topmannen en vrouwen van de NS moeten opstappen... als ze geen excuses aanbieden voor de chaos. Kamerlid Fashad Bashir zegt dat ze de kop in het zand steken en dat kan niet. Ook ander nieuws bij de verschillende media. De emir van Qatar heeft zeker 250 miljoen dollar betaald... voor een schilderij van Paul Cézanne. En dat is het hoogste bedrag ooit voor een kunstwerk. Het gaat om het schilderij De Kaartspelers. is gemaakt rond 1895. En het stond hoog in de lijst van beschikbare kunstwerken, weten de Volkskrant. Dat zijn topstukken die niet in een museum hangen... maar in het bezit zijn van verzamelaars. De prijs is mede zo hoog omdat de kaartspelers de een is van vijf versies die Cezanne maakte. Andere vier hangen wel in musea en deze komt er uiteindelijk ook terecht in het museum van Qatar. Klagen op Twitter helpt. Bedrijven hebben angst voor het joep van het hek-effect. Een tweet van een bekende Nederlander met veel volgers... kan het imago van het bedrijf enorm schaden. Rabobank-adviseur Robert Lommers zegt in het Algemeen Dagblad... dat Twitter en Facebook geen VIP-kanaal moeten worden. We moeten ook zorgen dat mail en telefoon worden beantwoord. Anders verschuif je de druk alleen maar. De Britse kranten pakken uit met het jubileum van Queen Elizabeth. Ze zit vanaf uh, vandaag 60 jaar op de troon. De Daily Mail plaatst een nieuwe foto van Elizabeth met haar man Philip. Ze draagt een jurk van witte zijde, kant en satijn. Ook wordt uitgelegd welke medailles Philip draagt. En in een verklaring waar The Times over schrijft... zegt Elizabeth dat ze zich opnieuw in dienst stelt van het volk. Schrijver Jan Siebelink wordt al anderhalf jaar gestalkt door een vrouw. In het tv-programma Van Oproep Gelderland... vertelt hij dat ze zo'n 30 sms'jes per dag stuurt. Ja, en iedere ochtend om vijf uur redt ze ook nog eens bij hem door de straat. En ze heeft ook nog eens geprobeerd om grond te kopen... naast het graf van de ouders van Sibelink. graf neemt een bijzondere plaats in, in, natuurlijk, in het boek... Knielen op een bed violen, waarmee Sibelink twee jaar geleden echt bekend werd. Hij is voorlopig niet van plan aangifte te doen, trouwens, bij de politie. Daar leest u over in de ochtendkrantenoverzicht. Hoort u zo net. Dan, uh, na acht uur in het Radio 1 hebben we het over Netcar. Bekend geworden dat de Japanners van Mitsubishi het autobouwbedrijf in Limburg zouden willen verkopen. Onze verslaggever Jeroen Schutijzer is daar. U hoort na van hem na acht uur. Mercedes. Mercedes. Hans. Hans! Hans! Wie is Mercedes? Hé? Wie? Wie?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 Zo is het toch? NCOE, de grootste opleider van werk op Nederland, heeft een breed aanbod erkende MBO, HBO en Masteropleidingen. Hoe hoog leg jij het lat? En ook het verbruik van de Mercedes-Benz Sprinter is om van te dromen. Met de gloednieuwe 7 traps rijdt u het op maar liefst 15% zuiniger. De Sprinter, de bestelwagen van je dromen. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. Een cv-ketel is als het kloppend hart van je huis. En dan wil je gewoon de modernste techniek en het hoogste comfort. Daarom heeft de Remea Calenta het predicaat beste uit de test ontvangen van de Consumentenbond. En kun je over de levensduur van de Calenta tot wel 700 euro besparen. Dankzij zijn nieuwe energiezuinige A-labelpomp. Dat is pas slim investeren. Kijk op remea.nl of vraag uw installateur.